Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De organisatie van het woonprotest is boos op de politie. Die greep gisteren in bij de tweede editie van het woonprotest in Rotterdam. Zo'n 7000 mensen waren daar aan het protesteren tegen de situatie op de woningmarkt. Dat verliep rustig, maar op de Erasmusburg kwam het tot een confrontatie.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 In Den Haag is een man overleden na een aanrijding met een tram, zegt de politie. Dat gebeurde bij de halte Anthony Fokkerstraat in de wijk Ipenburg. Meerdere mensen zeggen tegen een persbureau dat het slachtoffer door jongeren voor de tram zou zijn geduwd. De politie kan dat niet bevestigen. Hulpdiensten hebben een burgernetmelding uitgestuurd waarin wordt gevraagd uit te kijken naar drie jongens met hoodies. Als er dode walvissen aanspoelen op de wadden, wil Rijkswaterstaat die vaker laten liggen. Dit zodat de grote vissen op een natuurlijke manier kunnen vergaan. Omdat het goed is voor de natuur om het zelf op te lossen, maar ook geld speelt een rol. Het opruimen van een kadaver kost afhankelijk van de grootte tussen de 20.000 en 50.000 euro. En als het niet hoeft, is het zonde van het geld, vindt Rijkswaterstaat. Studenten van een universiteit in Brussel moeten voortaan hun kleren aanhouden bij activiteiten, zegt de rector. Aanleiding is een video die vorige week uitlekte. Daarin was te zien hoe studenten op de campus op klaarlichte dag naakt pornoscenes nadeden wordt een verslaggever van de VTM. De studenten die naakt zijn gegaan... dat waren blijkbaar geen eerstejaars, geen schachten... maar oudere studenten die tijdens vorige academiejaren al zijn gedoopt. Uit gesprekken bleek dat er niemand gedwongen werd... en daarom komen de studenten dus weg met een waarschuwing. Maar het mag niet nog een keer gebeuren, zegt de universiteit. En dan nog het weer, vannacht periode met lichte regen of motregen. Morgen een grijze dag, in de middag klaart het op, dan een graad of 18. Het is het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Ja, goedenavond, welkom bij Play It Loud op de maandagavond. En vanavond met een speciale gast in de uitzending, John de Kluiver uit Zandvoort. En die komt vanavond vertellen over zijn muziekkeuze, muzieksmaak, alles op het gebied van metal. En welkom John de Clever. Hey Marcel, goedenavond jongen. Goedenavond, alles goed? Ja, prima. Er zin in vanavond? Ja, lekker. Mooi zo. Lekker buiken. Yes, zekers. Ja, we begonnen al lekker in ieder geval met uh, Black Sabbath. Live uitvoering van uh, Paranoid. Altijd goed. 1970 alweer hè? Altijd. Zeker. Yes. Yeah. Time flies. Zekers. Nou, <coughs> blijft altijd goed. En ze zijn nog steeds actief hè? Zeker. Ja, we hebben ze alle twee gezien, heb ik net gehoord. Ja, klopt. Een aantal ze... jaartjes geleden. Ja, ik in de zikerdome en jij nou, iets ik op eerder. een festival, ik weet niet meer welke. <laughs> Dat is al heel lang geleden waarschijnlijk. <laughs> ja, het blijft ja. altijd goed. Nou, John, welkom nogmaals. Uh, vertel even iets kort over jezelf. Voordat we beginnen nou, met. We de Nou, ja, ik John de Kluiver, geboren in Den Helder, 64. En toen ik één jaar was, uh, naar Zandvoort vertrokken, omdat mijn vader uh, hier naartoe wilde gaan, in verband met zijn werk. En, uh, Bekend verhaal. En hij was profvoetballer. Oké. Okay. Uh, hij ging van AZ naar Haarlem, dus vandaar dat we hier naartoe gingen. En we zijn blijven plakken. Ja, ik ken <laughs> het. <laughs> ik ook. Een <laughs> beetje hetzelfde verhaal, inderdaad. En uh, je hebt een vrouw, begreep ik. Ik heb een vrouw, al uh, 37 jaar. Oké. Okay. Evelien, schat van de meid. Ja, ik ken ja. haar wel. Ja, ik heb haar wel een paar keer gezien, inderdaad. <laughs> ja, echt een lieverd. Ja, en zij is wel zandvoortsen. Zij komt uh, uit uh, Haarlem, Haarlem okay, ja. en om Haarlem, oké. En wanneer zijn jullie toen samen gaan wonen? Nou, jeutje, 37 jaar geleden. Uh, twee jaar later, drie jaar later. Oké, okay, dat ja. was al vrij snel inderdaad. Dan. Ja, en oh. ook al. En tien jaar later getrouwd. Oké. Okay. En nog steeds. En nog steeds en we hebben net gelukken. ons uh, 27 jaar huwelijk gehad. Dus, uh, ja, nog gefeliciteerd. zijn nog even een weekendje ja. in de gevangenis geweest. Ja, in een, uh, een hotel het. daar. Ja, <laughs> ik wist niet dat dat uh, kon. Ja, dat kan. <laughs> ja, <laughs> grappig. Ja. Dus er zaten inderdaad wel bekende gedetineerden, volgens mij. Hè, wat ik zo las. Ja, uh, Willem H., uh, nou ja, noem ze maar op. Al ja. bekende. Klaas B. Oké, okay, ja, die kennen we. Badder H. Badder H. <laughs> Oké, okay, ja, dat zijn wel bekende gasten. Ja. En de uh, gevangenis is nog steeds open, zeg maar? Nee, de gevangenis oh. is dus al een tijdje dicht. Oké, okay, dat is nu omgetogen tot hotel. Uh, 2012. Mm -hmm. Zit in Alkmaar. En uh, die... Uh, uh, dat hotel is uh, pas sinds vorig jaar mei is dat, uh, open gegaan in die uh, coronaperiode. Oké. Okay. Maar uh, ja, nu draait het gewoon volop, helemaal ramvol. Ja. Maar het ziet er uh, echt oh. nog uit als een gevangenis, je kan ook rondleidingen doen en het is vlak bij de stad. Met het fietsje ben je er in uh, vijf minuutjes. Oké. Okay. Nou, Erg leuk. Erg maar maar uh... leuk. Om te doen. heb ik nog nooit gezien. Ja. Oké, okay. lachen man. Misschien een ideetje voor de toekomst uh, nee. met mijn vriendin. Ja, als ik dat ik leuk van het is ook lekker van, romantisch. Van twee cellen <laughs> hebben ze dan één slaapkamer gemaakt. Oké. Okay. Alleen ik vond die slaapkamer een, een beetje klein. Dus we vroegen of we iets groter hadden. En toen kregen we de bruidsvieten. Ook niet verkeerd. Allemaal? Zeker niet verkeerd. Met het bubbelbad en alles. Uh. <laughs> Lachen, man. Leuk. Uh, maar goed, we gaan natuurlijk niet alleen over de hotels nee, praten. Koetjes en kalfjes. Uh, of koetjes en kalfjes, inderdaad. We gaan hele over, muziek. Hele muziek, inderdaad. En dan gaan we ze ook inderdaad uh, draaien. Maar over muziek gesproken. Jij hebt zelf ook in een band gespeeld, uh, begreep ik. Ja. Nou ja, goed. Dat is, dat is alweer. Uh, Jezus. Meer dan twintig jaar geleden dat ik daarmee gestopt ben. Okay. Af en toe heb ik nog als gastoptreders gedaan. Yeah. Maar daar moet je niet te veel bij voorstellen, hoor. dat gaat om een paar nummertjes. Voor nou ja, de leuk. lol. Ja. Met nou. oude bandleden. En, en wat deed jij in de band? Was je zanger? Ik was zanger, of... ja. Oké, okay. ja. cool. En speelde je ook een instrument of alleen. Uh, nee, ik kon alleen maar schreeuwen. Ik kon alleen maar schreeuwen. <laughs> nee, ik deed de zang. Oké, okay. en wat is de naam van de band? Metricide. Metricide, ja. Ik heb jullie nog een lijf gezien. Ja. De afscheidse optreden in de patronaat inderdaad. Daar was ja. ik bij. Met uh, nog uh, viertal of vijftal andere bands geloof ik. Dat was erg cool. Ja, en ons uh, huisbasis uh, uh, zeg maar waar we oefenden was uh, Donkey Shot in mm -hmm. Eemskerk. Ja, oké. Okay. En uh, daar hebben we ook heel veel optredens gedaan. We hebben ook hele grote bands gespeeld die, uh, die toen nog niet zo groot waren. Ja. Maar nu uh, inmiddels wel. Of alweer gestopt zijn. ja. Ja, Sepultura is daar begonnen. een anthrax heb ik daar gezien. Ja, niet de minste. Hm. Suicidal Tendencies, noem ze maar op. En die gaan we ook allemaal horen vanavond. Ja. Uh, maar we gaan als eerste naar een nummer van uh, een andere klassieker. Die Purple, die stond op jouw lijstje. Die stond op mijn lijstje. Yes. Dat is natuurlijk een beetje het begin, hè? Van, ja. Uh, toen ik nog jong was, jaartje of 14, 15. Ja, is, uh, ze gaan ook al een hele tijd mee natuurlijk, die Purple. Ja. En dit is afkomstig van het album Perfect Strangers. En je hoort het gelijk namige nummer, Perfect Strangers. Door de twee klassiekers achter elkaar: Deep Purple met Perfect Strangers en ACDC met Dog E. Dog van het letter B-rock album. Ja, we zijn er weer, John. We gaan weer verder met een rondje vragen. Ja, gezellig, joh. Ja, toch? We hebben inmiddels een biertje, dus uh, ja, uh, feest we gaan het even lekker gezellig maken. We hebben ook een shippie liggen een biertje erbij. <laughs> We maken er een gezellige avond van. Ja, maar dat kraakt zo. Ja, dat is waar. Nou ja, we pakken zo direct wel even een kommetje en dan uh, kraakt het iets minder. Uh, nou, vertel eens even, hoe uh, ben jij in aanraking gekomen met uh, metal? Nou, ik, vertel, ik was een jaar of acht, denk ik. En ik had een oom die hield nogal van uh, wat meer alternatieve muziek. Okay. En dat was met uh, Roxy Music, Brian Ferry, The uh, Stones, uh, nou, dat soort genres. Ja. En uh, dat vond ik allemaal wel interessant en uh, zo ben ik erin gerold. Dus uh, toen ik een jaar of veertien was, toen uh, had ik al een aardig verzamelingetje, leuke plaatjes. Ja. En dat is alleen maar erger geworden. En weet je nog <laughs> wat je eerste singeltje was? Of eerste plaatje? De eerste singeltje? Jezus. Ja, dat is wel heel erg gaaf. Ja, dat weet ik nog. Ja, dat okay. was uh, Redbone, Wounded Knee. Ah, ja, <laughs> die kennen we wel. Die is leuk. <laughs> die is niet echt metal, Goeie maar wel, ik vond het wel een leuk plaatje. Dat is zeker een leuk plaatje, ja. Ik kan ook wel uh, een hoop uh, niet-metal muziek waarderen natuurlijk. Maar Redbone ken ik wel. Ja, zeker. Maar ik hou ook wel ja. van New Wave en uh, Punk en uh, dat soort dingen. Sushi en de Banshees vind ik ook hartstikke leuk. Ja, ben ik ben iets minder mee bekend. Maar, maar uh, ja... Is wel lekker muziek inderdaad. Ik draai van alles nog, nog steeds. Ja. Ja. Oké. Okay. En wat draai je nog het meeste? Ja, ja. Ehm. Uh. Nou ja, wat je, het is eigenlijk een beetje een overzicht van wat je vanavond hoort. Dat, dat is wat ik eigenlijk wat wel het meeste Oké. Okay. Nou ja. Alleen die twee uur van jou, dat is eigenlijk veel te weinig. Dus ja. ik moet gewoon nog een keer terugkomen. Eigenlijk wel. Want nee. uh, zo nou, kan het is. niet hoor. Nee, <laughs> we willen muziek. <laughs> dus we moeten niet te veel lullen. Nee, we gaan draaien. niet te veel lullen. Dus we gaan <laughs> gewoon wel lekker muziek draaien. En dat doen we van de Class. Yeah. Lan and calling.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 It. The sun's zooming in, engine's stuck on it. The wheat is coyote, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning it alive. I am by the real. It was true! I'm recalling at the top of the dial And after all this, won't you give me a smile? Was was Iggy Pop met Lust for Life. En daarvoor hoorde je de punk van oh, The Clash. London Calling. Ook alweer uit 1979. En Iggy Pop uit 1977. Allemaal oudjes, maar altijd goed. En we gaan weer verder met een rondje vragen. Nou, John the Yes, yes, yes. Ja, natuurlijk uh, zijn we allemaal uh, muziekfanaten en ook verzamelaars... Jij bent ook wel een verzamelaar, begreep ik? Want je hebt hier aardig wat ze Nou ja, ik, ik noem mezelf geen verzamelaar, maar ik heb wel heel veel muziek. Okay. <laughs> en kan je een beetje een, uh, een schatting doen van hoeveel je hebt? Of heb je niet A verteld? Aan platen of cd's? Ja, of? beide. Jezus, nou dat, dat is ja. uh, honderden. Honderden toch ook al? Oké, okay. ja. ja. Ja, ik heb er zelf ook heel veel, hoor honderden. Denk ik denk wel meer dan een paar duizend inmiddels. Kom bij jou nou wel eens in de zaak ja, kopen? Ja, ik weet het nog. Ja. Ja. <laughs> nou ja, cd's dan. Ja, cd's inderdaad. Ja, dat is ook alweer even geleden. Ja. Dat weet ik nog wel, ja. En uh, wat kocht je uh, al bij mij? Weet je dat nog een beetje? Nou ja, dat, uh, dat is ook een beetje een doorsnee van wat je vanavond hoort. Uh. Okay. Dus dat is ja, punk, metal, rock. Ja... Uh, yeah. Dat was wel een beetje. Van alles. Okay. Maar uh, wel het meestal het, uh, het alternatieve hardere werk. Ja, precies. Ja. Ja, je hoeft wel lekker uh, breed qua muziek uh, ja. smaken. Dat, dat vind ik leuk. ook, dat moet je ook zijn. Dat zeker weten ja. Kijk, uh, ik begon met uh, in de punktijd, zeg maar. En, uh, ja. het en het was ook disco tijd. Mm -hmm. Maar ja, ik heb nog nooit een disco plaatje gekocht. Nee. Ik uh, was meer van de, van de alternatieve muziek. Ja, ik ook hoor. Ik luisterde ook altijd naar punk of metal, uh, inderdaad. Dance en zo, dat uh, vond ik allemaal niks in mijn tijd. Ja, de jaren negentig. Uh, en... Nee, dat nee, was, was ook niet mijn ding. ding. Nee. nee. Dus, uh, maar je bent dan wel een beetje een buitenbeentje. Ja, dat dan weer wel. Dat inderdaad. merkte ik op school al en zo. Ja. Zelfs als je de Stones leuk vond, er waren er maar een paar die dat leuk vonden. Oké. Okay. Dan weet je daar ook... Uh, voor gepest of zo of dat niet gepest ja nee dan nee, no. dus krijg je stom van haar <laughs> ja precies <laughs> aanpakken <laughs> ja nee daar zouden we niet blij mee zijn als mensen ons daarvoor pesten <laughs> nee is nooit gebeurd nee nee maar ook niet echt nee niet voor de muziek smaak in ieder geval maar ja je bent inderdaad snel een buitenbeentje natuurlijk als je naar metal muziek luistert en zo ja maar dat, dat vinden we wel weer interessant ja. En uh, ik vind het zou sowieso dat mensen veel meer hunzelf moeten zijn... en niet zo mee Tuurlijk. moeten lopen met alles en iedereen. Nee, dat is waar. Want dat is ook wel een beetje wat nu uh, veel gebeurt natuurlijk. Meenemen. Ja, maar dat gebeurt ja. altijd al. Ja, dat is ook zo. Ja. Het zijn allemaal mieren, hè? Lopen I allemaal achter elkaar. Oh, oh. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Nou, we gaan weer even lekker een rondje muziek doen. We gaan nu eerst uh, naar Motorhead. Is going to right? Eat De Beastie Boys, of de, de Beastie Boys... met No Sleep Till Brooklyn. Alweer uit 1986. Afkomstig van het album Licensed to Ill. Dat was een debuutalbum. Zesde single en ook de snelst verkopende rapalbum van Columbia Records. Andere grote rock-rap of hits was natuurlijk... Uh, You've Gotta Fight to, For Your Right To Party. En we zijn weer terug bij Jon de Kluiver. Voor ja, een paar vraagjes... <laughs> We zijn helemaal vergeten te vragen wat voor werk je eigenlijk doet, uh, John. Vertel eens. Nou, doe ik ben worden? eigenlijk kok. Ja, dat wisten we Dus dat, dat is mijn hadden, werk. Uh, ja. Nog maar ik heb, nou, ik heb nu uh, last van artrose in mijn linkerknie. Dus ik krijg in januari een, uh, een nieuwe knie. Oké. Okay. Ja, dus ik ben even gestopt ermee. Van het vele staan en... Uh, nou ja, achterwerk. van het sporten van vroeger. Ah, voetbal, okay. wielren, atletiek, noem maar op. Oké. Okay. En, uh, en dat koken natuurlijk. Omdat je de hele dag staat te schuifelen. Ja, precies. Dus, dus ik het heb even op uh, Holt. Ja. En wat doe je nu tegenwoordig? Gewoon een beetje... Nou, ik doe nu weinig. Nu weinig. Oké. Okay. Ja. wat is weinig? Nou, uh, qua werk doe ik niet veel. Ik okay. doe af en toe eens een beetje... beetje een tuintje, klussen. Maar dat is okay. dan voor een paar uurtjes, want een Trek ik het niet meer dan uit. Nee, oké. Okay. Dus uh, ja, ik uh, ben eventjes een half jaartje eruit. Oké. Okay. En dan gaan we weer vrolijk verder. En dan wil je weer het koken op gaan pakken? Of, uh? Ja, koken zit in je bloed. Het zit in je bloed en nog. Mooit weer voor jezelf beginnen of uh, gaat dat een nieuwe worden? Nou, ik heb, ik heb al zoveel voor mezelf gedaan. Ik ben uh, nu meer dan twintig jaar uh, eigen ondernemer geweest. Oké. Okay. En uh, het slokt al je tijd op, dus uh, dat is zeker daar is er geen zin meer in. Daar kan ik alles over uh, ik <laughs> vertellen. Ik ben ook geen 18 meer, dus... Uh. Nee, dat is waar. <laughs> maar, maar wel voor een restaurant zou je willen koken weer. Nou ja, duur. leuke opdrachten wil ik wat doen. Ja, precies. Ja. En, en misschien wel uh, voor mezelf ook. Maar ja, ik heb restaurants gehad. Ik heb uh, nog eventjes een tennisclub door ik ervan gedaan. Ik heb okay. een cateringbedrijf gehad. En oh. ik ben freelance kok geweest voor allerlei bedrijven en chef kok in allerlei grote bedrijven. Zo. Dus uh, dat is niet uh, misselijk. En je hebt 40 jaar uh, nu een restaurant hier in Zandvoort gehad, hè? Ja. Evi. Evi. Ja. ja. De, uh, Zeestraat. Vijf, vijf jaar gedaan. Okay. En uh, ja, ben je ook altijd bezig, altijd aan het ja. werk. Dat, uh, dus, uh, is best zwaar inderdaad. Nu moet je aandacht naar mijn vrouw geven. Uh, ook heel belangrijk. <laughs> <laughs> dat, uh, sowieso. Nou, we gaan weer even terug naar een rondje muziek weer. Ja, goed idee. Het ja, niet toch? veel over mij, hoor. Ja, maar daar ben je voor. Ja. <laughs> ja. Daar heb ik je voor uitgenodigd. Om je beter te leren kennen, natuurlijk. Dat is waar. En de luisteraars ook, natuurlijk. En uiteraard ook de keuze van John. Dat willen we ook allemaal weten. En zijn volgende keuze is van... Faith no More. We care a lot. We'll We waren er red als chili peppers met Higher Ground. Uh, natuurlijk is dat een cover van uh, Stevie Wonder. Dan uh, vinden we deze versie wel wat beter, hè? Ja, echt wel. Echt wel. Het rookt lekker. Ik oh, lekker funky. Dat zeker weten, ja. ja. Daarvoor hoorde je natuurlijk Feet No More met We Care a Lot. Ook altijd lekker. Nou, we gaan weer even een rondje vragen doen. En dan gaan we de eerste uur afsluiten met uh, een hele vette metal klassieker. Uh, maar vertel nog even verder over uh, je muziekcollectie. Uh, uh, heb je een bepaald album uh, die voor jou heel waardevol is? Of uh, waar je speciale herinneringen aan hebt? Nou, ik vind uh, de eerste van uh, Metallica, uh, tenminste uh, uh, Kill 'Em All. Uh -huh. Dat album, dat vind ik zo vet. En dat is ook zo anders dan de rest van wat ze gemaakt Zeker hebben. Zeker weten, ja. En nou. vooral uh, na die Black album. En... Uh, ja, dat was allemaal... ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daarna veel minder van ze gekocht heb. Ja. Maar daarvoor, ja, ik vond het echt werelds. Ja, zeker. En, right um, the Lightning, 'em All, Master of Puppets zijn natuurlijk wel de ware klassiekers ja, van Metallica. Ja, inderdaad uh, wel de Dan bladen. zijn ze eigenlijk wel een beetje te ja, soft geworden. strak is dat. Ja, ja zeker heel strak. Ja, dat nou, ik worden. wil niet zeggen dat ze nu niet meer goed zijn. Ze zijn nee, nog steeds wel goed. Ze hebben wel goede Alleen, al comeback uh, albums gemaakt. Alleen, is gewoon veel meer geproduceerd. Ja. Het andere is veel meer... Uh, yeah, bed to the bone, veel strakker. Veel ja. Eerlijker, opener. Uh, recht uit hun hart, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat ja. zie je bij veel bands, hè. Heel, uh, ja, heel veel bands hebben dat, uh, datzelfde gedoe. De eerste platen zijn vaak het beste. Dat is zeker zo. Ja. Nou, we gaan hem erin knallen. Metallica dus. Een van de beste nummers uh, vind ik zelf. Seek and Destroy. Seek and Destroy. Yeah. Don't you, just lights. even laten afdraaien. Eh, wij met z'n tweeën keihard Seek Destroy groepen... Ik zit daar gewoon <laughs> in de plaatje op te, op te oh, zetten, Oh, do. Wat de Oh, oh, oh, oh. We zijn <laughs> lekker bezig, Mars. Ik <laughs> zal nog een keer een lijstje Ik wou net zeggen, ik zal vaker een lijstje opsturen. <clears throat> nou ja, het was in ieder geval Metallica. Het was niet uh, Slayer of zo. <laughs> Foutje, bedankt. Ja, nou. wel lekker nu, Ja, maar. zeker. Hitte lijst ook zeker niet verkeerd. Van het album Kill em All natuurlijk. En uh, ja, in the story wou ik wat over vertellen... maar ja, dat gaat nu niet door. En uh, dat nummer stond natuurlijk op uh, een debuutalbum... en op een demo No Live Till Letter. En uh, ja, dit nummer ken ik niet zo heel veel van... maar over vertellen dan in ieder geval. Maar uh, het nummer wat uh, we wilden draaien... dat zou dus uh, op de derde plaats staan... Uh, van de meest live gespeelde nummers uh, van Metallica... naast Creeping Death en Master of Puppets natuurlijk... We gaan over een kleine minuut, gaan we het einde breien aan het eerste uur. En we zijn na het nieuws en het weer weer terug met ons tweede uurtje. Metal. Met John de Gluiver, natuurlijk. Nou, gezellig jongen. Ja, toch? Wat, Gaat uh, lekker uh, wat... hier, Leuk eerste uurtje, kunnen we weer eens een biertje openmaken? Ja, toch? Proost. <laughs> Jij bent alvast aan je tweede begonnen, ik en uh, en nog de... steeds met me eerst. En Stakie lekker schipje erbij, heerlijk. <laughs> Wij vermaken ons prima hier. En het tweede uur knallen we er ook lekker in straks met Anthrax. Maar eerst het nieuws, zo direct over 25 seconden. En dan vertellen we meer over John de Cluiver en uh, wat hem allemaal bezighoudt en zijn smaak van muziek. We willen natuurlijk nog veel meer van hem weten. Dus tot over een pak een beetje uh, 3-4 minuutjes. Ah!